Mariel Hageman met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in de Kuip in Rotterdam de bekerfinale tussen Twente en Ajax. Uit Enschede en Amsterdam vertrokken vanmiddag bij elkaar zo'n 400 bussen met supporters naar Rotterdam. Het vervoer naar de Kuip liep zonder veel problemen. Een van de Ajax-bussen werd bij Ridderkerk van de weg gehaald omdat supporters blikjes uit het raam gooiden. Over een week treffen Twente en Ajax de nummer 1 en 2 van de competitie elkaar weer. Dan wordt in de Amsterdam Arena de kampioenzwedstrijd gespeeld. In Bahrein wordt over drie weken, op 1 juni, de noodtoestand opgeheven. Koning Al-Khalifa vindt de maatregel niet meer nodig nu de rust in de golfstaat is teruggekeerd. Hij kondigde halfmaat de noodtoestand af na weken van betogingen voor democratie. Tijdens die betogingen kwamen 30 mensen om het leven. De bewind drukte het volksprotest met harde hand de kop in en veel leiders van het verzet werden opgepakt. In Noord-Mexico is het laatste slachtoffer van een mijnramp naar boven gehaald. Dinsdag explodeerde gas in een van de schachten van de mijn. Daar kwamen veertien mijnwerkers om het leven. De slachtoffers waren ingesloten in de mijngang. Naar aanleiding van het ongeluk heeft de Mexicaanse regering een onderzoek naar, aangekondigd naar de veiligheid in alle mijnen. De vakbonden drongen daar al langer op aan. De tweede etappe in de ronde van Italië is gewonnen door Alessandro Petacchi. De Italiaan versloeg in een massasprint in Parma Mark Cavendish en Manuel Belletti. Cavendish neemt door zijn tweede plaats de roze leiderstrui over van de Italiaan Pinotti. Het weer. In de loop van de middag en avond kans op een regen- of onweersbui. Morgen in het westen mogelijk een bui. Maxima dan tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS.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 Dit is Wijnald Zwaan van de ANEB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en Winschoten. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen de knooppunten Deil en Valburg. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Richard Drummy, voor me samen met 1982 uh, gevormde Brits popduo Go West, en dit was uh, later 1985 We Close Our Eyes Goedemiddag, het tweede uur entertainment van Van harte welkom. In het tweede uur, uh, onder andere natuurlijk uh, Popstar Henry. Wees maar niet bang, die komt natuurlijk langs. Rigby, hoor je andere, de nieuwe single. Die onder andere ook wordt gebruikt in uh, bierreclame. Uh, en misschien nog wel een leuk bericht. Een bergbeklimmer, Kenton Cool, heeft als eerste gebruik gemaakt van mobiel internet op de top van de Mount Everest. Vrijdagochtend bereikte de Brit voor de negende keer de top van de hoogste berg ter wereld. En verstuurde ook nogmaals een tweet. Ook past hij zijn. Facebook. Facebook-status aan. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Cool gebruikte een Samsung Galaxy S2 en had net genoeg bereik om te twitteren. Dat zat ik in op de Mount Everest wel, maar aan Nederland zoeken mensen nog steeds naar bereik. Alright, relaxing time nu met John Mayer. Nu bij ZFM hoor je Neon. When sky City lights, a trail of ruby red and diamond white. Hits like a sunrise. Find a high on Peachtree Street From mixed drinks to techno beats, it's all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 What's up?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 Een Amerikaanse band die sinds 1999 bezig is Drie hits gehad in Nederland Ain't No Party, Bright ID En dus deze No Tomorrow De nummers van Orson gaan veel over meisjes die verliefd worden Of dat niet meer zijn Zanger Jason Pepwoord zegt dat zijn nummers een dag vormen van zijn leven Alleen met de drie hits zou je het alleen niet kunnen uitbrengen in Nederland denk ik het was mei 2008, de Britse Duffy. Wacht als tweede single van haar album Rock Fairy. Deze prachtige Warwick Avenue uit. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the Tube. Lekker plaatje dus van Velsen en Diep. Waylon. Afgelopen donderdag nog op uh, bevrijdingspop en enorm goed optreden. En uit uh, goede bronnen heb ik gehoord dat Lucky Night speelde hij dus ook, zijn nieuwe singer wordt. Nou, ik heb uh, nog niet uitgebracht op zingen dus, wordt binnenkort waarschijnlijk dus uitgebracht. En uh, ik heb nu een fragment van uh, Lucky Night live tijdens pa paaspop 2011. Walen dus. One of those nights Something in the air Feels so right When you just don't care One of those smiles ZANG section En we uh, zijn waarschijnlijk nieuwe single Lucky Night. Het is uh, half zeven. Je luistert naar Entertainment for You. is het tijd voor uh, popster Henry wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied maar nu eerst gaan we naar een plaat oh daar heb ik zin in de temptations en dit is my girl Old Star Henry oh, op nieuws met popstar Henry. Henry, goedenavond. Hey, goedenavond, hoe is het? Ja, bij ons gaat het uh, prima, bij jou ook. Ja, hier geweldig, jongens. We hebben lekker barbecue vanavond. Kijk, kijk, kijk, Ideale weer daarvoor, hè? Ja, zeker. Weten. En bij jullie is natuurlijk ook gegangen, het is mooi weer. Bij ons is, ja, bij ons is het echt heel erg lekker. De, de zon schijnt volop en het is uh, ja wel redelijk druk ook hier op het strand. Ja, daar geloof ik direct natuurlijk, hè. Ik, ik kan me helemaal voorstellen dat jullie daar in het dus het lijkt me heerlijk daar, waar we zijn. Maar ja, goed, we hebben het hier ook gelukkig goed en. Uh, de barbecue gaat dadelijk aan en we hebben wel een feestje vanavond. Van de Soepelteam vandaag niet zo mij. Oké, oh leuk. Wel, je kampioen geworden, dus je moet even gevierd worden natuurlijk. Gefeliciteerd. Dank je wel, hè, dank je wel. <laughs> Shownieuws show nieuws hebben we natuurlijk ook, hè. Vertel. Uh, ja, in ieder geval in Amsterdam was dat. Uh, heeft, uh, nee, nee, ik zeg het verkeerd. Uh, in Los Angeles. Ja. Lady Gaga. Toen maakte de gaan rennen van een hotel. <laughs> oh, vertel. En, wat is er een... je van? <laughs> <laughs> jongen, jonge, jonge, jonge. Uh, er staat er maar in dat, uh, ja, er was in maart is het al geweest. Toen wie die, die je rest naar 25 e verjaardag. Ja. Oh, maar uh, ze konden zich bijna meer herinneren van het feestje in ieder geval. Oké, okay, dus ze was dus uh, knetterlam eigenlijk. Ja, echt helemaal uh, los. Want ze stond meteen een aan naar de achterover. Oké. Okay. Ja, en uh, ja, de volgende morgen uh, stond ze wakker in een hotelkamer. Oh. En haar kleren waren gevel velen tegen te bekennen. <laughs> en er zijn geen foto's van? Nee, helaas hela, hela, niet. Had je dan had <laughs> ik ze nog door. Ik vond het best wel grappig ik was alleen en Ik lag alleen en ik lag toen in een hotelkamer in Los Angeles. Ach, ja. Jonge, jonge. Ja. Hij kleren een voetsie, dus hij heeft ze toch een loper gezet naar een andere kamer. Oké. Okay. Dus, uh, ja, goed bedoeld. Stunt zijn, denk ik of zoiets. Ja, ja. Uh, Want verder afgelopen is, dat, uh, dat houdt ze helemaal voor zichzelf. Dus is helemaal niet duidelijk of die middag. het gezien of wat dan ook. Oké. Ja, ze zullen een keer wel hebben. Maar ja, ze hebben toch sowieso weinig om het lijf. Dus dat maakt de feit ook niet meer uit, toch? Nee, ja, zeker. Uh, ja. We hebben het natuurlijk over het Songfestival dat uh, volgende week donderdag geloof ik dan uh, moeten de 3 e's aan, uh, aan de slag. Ja, 12 mei is het zover, hè? Ja, en uh, de, ja, de, de, de, de, de, de generale of de, de repetitie was niet zo geweldig. verlopen, geloof ik. En, uh, de tweede, tweede, de, de tweede repetitie ging weer een stuk beter in ieder geval. Oké, okay, en, en wat moest er nog verbeterd worden? Ja, in ieder geval contact met de camera, want als je namelijk eerst staat te zingen en de mensen natuurlijk kijken van uh, uh, hoe ziet hij uit? Uh, uh, uh, uh, in de camera kijken, contact met de camera. Uh, ja, en ook de kleren die ze aanhouden, daar was, daar was men, had men best wel veel kritiek op. Ja. Dus, uh, nou, er is er wel veel werk aan de winkel, in ieder geval. Dus ze hebben alweer nieuwe, uh, nieuwe dingen gedaan. Een uh, nieuwe, nieuwe ronde repetitie. Ja. En het ging al een stuk beter, in ieder geval, heb ik wel begrepen. Oké, okay. nou ja, gelukkig maar. We zullen aanstaande donderdag zullen we het zien, hè? Want dan uh, zijn ze in de tweede half finale in uh, Düsseldorf. Ja, ja, ja, precies, ja. Dus. Uh, nou, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Ik, uh, ik durf niks meer over te zeggen. Um, uh, maar ik weet in ieder geval één ding, dat, uh, dat ze in ieder geval... Uh, uh, ja, toch vind ik het best moeten doen, we toch in de finale terechtkomen. Ja, w wat denk je? Oh, uh, ja, ja, ja, ja. Misschien wel in de finale, maar uh, dan hoor ik dat je tot de laatste plaats in de, uiteindelijk in de finale. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh, nou goed, laten we even afwachten hoe ze zich uh, herpakken. Het is in ieder geval in het Engels, het nummer. Uh, en dat schreeuwt natuurlijk ook alweer, hè? Ja, Never Alone heet het nummer. Never Alone, ja, ja. inderdaad. Dus uh, we wachten lekker af, hè? Yes. Goed, ja, dan hebben we natuurlijk gezien de... de, de, de, de rond de toppers, de vijfde topper. ja. Uh, ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. En het leuke leukste, trouwens, dat er nou uh, staat dat Bries Roevink, die houdt de heer aan zichzelf. Oh, die gaat ermee stoppen? Die gaat ermee stoppen. Wordt hij eindelijk verstandig? Uh, ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, want uh, als je kijkt dat hij is geloof ik op drie weken, uh, staat hij op nummer één. Ja. En uh, hij wordt niet eens gekozen door de toppers. Nee. Uh, uh, dan moet, moet je toch een beetje aan het denken zetten. Uh, ja. Bries is natuurlijk de jongen die uh, altijd bereid is om uh, voor een stuntje te zorgen of, al, of, of in ieder geval op een normale manier op nummer 1 te komen te staan. <lacht> dat is allemaal. zo Eenmaal. Ja. En, uh, maar ja, ik denk als, als, als hij het dan, als hij niet wordt uitgekozen, ja, dan wil ik het ook al niet meer. Nee, want er is nu weer een nieuwe winnaar bekend, De hè? Uh, De Jon was fiets, ja, geloof ik. Hè? Ja, en hij, hij, hij, hij zat. Um, oh, hoe heet dat beentje nou? Hij zat in een beentje die ooit een keer posters heeft gewonnen, of zo? Ja, klopt, ja. Dat was. Uh, Even kijken, ik zoek het even op. Uh, misschien staat het er niet bij. Uh, uh, uh, uh. Nee, ik zie het er niet bij staan. Oh, dat Benji er toen gewonnen heeft. Je is er alweer mee gestopt ondertussen. Ja. En hij was natuurlijk vrij daarin. Maar ja, ik kom op... Het uh, is een leuke zanger je, Niet echt voor de toppers. ze nee. <laughs> zoeken het zich zoek maar lekker uit En ik kan me Dries ook wel een beetje voorstellen Want je wordt er, wordt er af en toe wel een beetje moe van hoor Het bandje heet Red waar hij in heeft gezeten ja, Red, exact, ja, exact Ja, deon. En, uh, ja goed la la Laten we eens kijken van, uh, hoe het gaat, uh, gaat gebeuren En waar we ik zijn uh, Als je nog met Gordon samen moet werken Dan hebben we beter een arme hals <laughs> Ja want, uh, ja. want hier op een gegeven moment, uh, Dries, hoef vind ik uh, de grond in, ge in geboren. Ja, dat kan in, natuurlijk niet. Nee. Daar word je niet vrolijk van. En uh. zo ga je niet met elkaar om. En Gordon heeft het nog steeds niet geleerd. En ik kan nu nog zeggen van, uh, hij is tot uh, God gekomen, hij heeft wel licht gezien. Maar ja, ik bedoel, uh, uh, hier staat, het. Ik, ik citeer nou even letterlijk, hè. Ja. Uh, vraag me dan wel af of God het ermee eens is als je steeds andere mensen probeert af te zeiken. <lacht> dus uh, dat schrijft Dries. Ja, inderdaad. Het is achter bij de knijnen af wat Gordon er weer uitgehoord. Ja. ja. En, uh, nou, ik voel me af dat het nog, nog, nog goed gaat met Gordon in, in, in die toppers. Huh? Ja, nou ja. Uh, denk je dat de toppers nog lang aanblijven? Ehm... Uh, ja, voordat ze ruzie krijgen zou ik een hartstikke willen zeggen. Ja. En uh, Gordon is natuurlijk een jongen die, uh, die ontzettend eigenwijs heeft zijn eigen ding. Hij uh, voelt zich de king. En, als je eens een keertje ongeschikt zou zijn aan, aan de groep de toppers, dan zou het misschien een stuk beter gaan. Ja, ja. Maar of, of je dat ook nog leert op die leeftijd, ben er, ben er bang voor. Ja, het zijn allemaal egootjes. En hij is nu ook gestopt met de film van, met Gerard Joling, hè? Oh, dat, uh, dat heb ik niet meegekregen. Oké, okay, nee, ze zouden na, namelijk samen een film gaan maken. Gerard Joling en Gordon. En het, uh, ja, het moest een beetje gaan lijken over, over het programma Over de Vloer. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar Gordon is daarmee gestopt omdat het risico dat hij ruzie zou krijgen met Gerard Joling... Uh, de kans was enorm groot, zei hij. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, dat is ik, maar dat is precies wat ik zei, denk ik. toen en dan blijft een heel zootje. En, uh, ja, en binnen de groep, als je het lang volhoudt, op een gegeven moment krijg je toch ruzie, dat, dat kan niet missen. Ja. Maar we wachten nog even af. We wachten af hoe het verder gaat met de toppers en wie ze op een gegeven moment uh, bij de toppen toevoegen aan het, uh, aan het bestand. Eh? Ja. ja. Ja, goed, en we hebben natuurlijk nog uh, Anjoek. Ja, Anouk die komt nog steeds dat ze de ware vindt. En, uh, met haar. Uh, met haar ex-rapper, On die haar uh, diverse keer bedrogen heeft. Ja, morgen zegt, dat is dat hij niet meer zo'n haar gehaald heeft. Ja, dat is niet, uh, niet voor ja, de poes. Ja. ja, ze was verliefd natuurlijk en uh, dat ze het overstand in die situatie wel niet één keer of twee keer, maar wel tien keer. En dan, ja, dan denk ik ook dat je, dat je niet goed bezig bent. Ja. Misschien is het een tijdje vrij helemaal blijven. Misschien dat dat helpt. Huh? Ja, maar aan de andere kant heeft ze nu wel een mooi album gemaakt waarschijnlijk, hè? Met allemaal liefdesliedjes en uh, breuken. En, uh, dus aan de andere kant is het ook weer van voordeel voor de mensen die van een noek houden. Ja, laten we afwachten. Dus kijken we hm. of dat effect zou hebben, joh. Huh? Ja. Goed ja, natuurlijk heb ik nog even naar uh, de X-Factor gekeken. Ik heb alleen de uitslag heb ik eigenlijk gezien. Oké. Okay. Ik heb de uitzending zelf hebben niet gekeken, maar het uh, was wel weer een uh, kijkcijfekron, want de een bijna bijna miljoen kijkers naar X-Factor gekeken. Oh, Oké, okay. Ja. Dus dat is dat niet verkeerd. En, daarin hebben we dus kunnen zien dat Tim uh, de show moest verlaten. Ja. Ja, uh, Tim, ja. Heb je het optreden gezien? Uh, ik heb het uh, twee tweede keer gezien, ja. Wa uh, wat vond je ervan? Ja. Ja, wat zou, wat zou ik maar zeggen? Ik vond het, het, het, het namelijk, uh, hoe ze die jongen uh, aangekleed hadden, ja. zijn haren gedaan hadden. Ik vond het afschuwelijk. Ik vind het kan toch niet? Jongen, hij is 15 jaar of 16 jaar? 16 jaar geworden. 16 jaar en dan laat je hem toch niet Lady Gaga zingen? Bad Romance met zijn haar zo hoog en... Ja, ja dat, ik vind, en, ik vind en, het... ik vind ja. het... Uh, dat, dat, dat uh, mag Gordon zich wel kwalijk nemen, want ik vind gewoon dat die jongen die moet gewoon zichzelf blijven. Ja, yeah, vind ik ook. Er werd, werd een Justin Bieber aangemeten, yeah. en een nummer en van Lady Gaga en hij, hij staat de flank finaal mis. Yeah. Niet hem, maar, maar Gordon. En dat, dat mag hij zichzelf best wel kwalijk nemen. Yeah, vind dat ik is go. de jongen gewoon gepest en die jongen moet gewoon zichzelf moeten blijven, gewoon zijn eigen liedjes zingen. En dat die jongen heeft daar ook een kans voor gegeven. Ja. Dus ja, dat hij de show moest verlaten, ja, je kan de ene kant wel begrijpen. En de andere dan denk ik van, Pike ah, is er namelijk ook een single? Um, ja, dat was ook, ja, die jongen, hij, hij zingt leuk, maar uh, ja, het ziet eruit, dus dat net, net, net een zak aardappelen wat er staat. <laughs> ja, ik bedoel, daar kan die jongen niks aan doen, hè, dat, dat is er helemaal zo. En, ja. als die uitstraling niet hebt, en die, dan, ja, goed, dan. Uh, dan houd ik het gewoon een keer op en dat ja. je binnenpijken eh, de volgende week aan de beurt is. Ja, nou ja, de kans is groot natuurlijk. Nee, ik denk het wel, ja. Dus uh, ja, hij zit nou weer in de zinghof. In de, in de en nogmaals, we zijn hartstikke dikke jongen weet je wel. En dat uh, is dat we op, op maat te merken. Maar je moet ook wel een beetje uitstraling hebben als XF-kandidaten. Ja, tuurlijk. En dat zijn er toch maar weinig die dat hebben. Uh, je kunt allemaal aardig zingen, maar het is net, net niet, hè. Ja, klopt. Wacht, dan wordt gewoon af. In ieder geval, Timmy ik, het wel, eh, ik het zelf wel dat ook wel, wel, een beetje, het wel een beetje uit de aanzienkomen, maar hij is natuurlijk ook wel een beetje jaloers met de mensen die doorgaan. En, en ja, het ontst, het de ontoestelijke brug die op hem een, een, een was, dat het vergeleken werd met de resten die er, en dat is echt wel een beetje. Ja, en dat is logisch dus toch? En dan gaat ik niet op de We Ik ga lekker de school weer mijn school afmaken. En wachten op mijn stempel goed is. En daar gaan we het lekker tegenaan. Dus we wachten gewoon in ieder geval af. Yes. Goed. Ja, jongens, dan heb ik nog het, het laatste nieuws over Tatjana, want het is echt niet te geloven dat tijdens het, het, het programma wat ze toen een tijd gemaakt heeft... Oh ja! T Tatjana Zuterman, kan je dat nou herinneren? Ja, kan me herinneren. Op RTL 4, ja. Ja, en die twee zijn nog steeds vrienden met elkaar. Oh, oké. Okay. Oh, dat vind ja, ik wel, ik, uh, wel grappig ja. nieuws. Ja, dat is inderdaad wel grappig. zeker voor een uh, vrouw als Tatjana, die er wel vrij veel eisend is. Ja. Dus uh, toen kunnen we er wel van te kijken. Doet die man het toch goed? Ja, <laughs> nou, ze zijn dol op elkaar, ze schrijven ze. En, uh, en het was natuurlijk een ontzettend gekke situatie. En ze hebben zelf een dat er echt vliegtuig bij ze komen, ja. maar uh, vervolgens uh, toch wel. Uh, ja, ze hebben nu dat ze zelf schrijft een, een soort van een relatie Ik weet niet, <totstuk> okay. ja, niet wat die lachrelatie inhoudt. De twee die zijn huwde hebben nu een anderend verliefd. Oké. Ik weet niet wat die lat-relatie dan inhoudt. Hm. Is het naast deze relatie van een andere relatie? In? Ik heb echt geen idee. <laughs> ja, dat het is niet, niet heel duidelijk. Of ze zijn stapel verliefd en ze haken de rest van elkaar, of niet. Nee? Ja. Nou ja, ik natuurlijk nog, nog, nog een andere relatie. Nou, weet ik niet. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dan heb ik het verkeerd begrepen. Ja. <laughs> maar een latrelatie, ja, ik heb ja. ook geen idee. Nee, want ik, ik, ze zijn ook hartstikke vlieg voor elkaar en ze zijn hartstikke gek voor elkaar. En nou, vervolgens hebben ze een nappe relatie Ja. Ja, het, het zou wel mij liggen. Als iemand dat kan uitleggen, dan mag hij met even mailen. Ik heb het even opgezorgd aan is een relatie waarbij twee minnaars één in een hoofdzaak monogame relatie hebben en ervoor kiezen geen gezamenlijke huishouden te voeren, maar apart te blijven wonen. Ja, precies. Dus dat is het gewoon. Ze wonen allebei nog apart, maar uh, ze zien elkaar regelmatig dus. Ja, nou, in ieder geval wordt gevolgd natuurlijk. Hè. Nou, daar hebben we iedereen natuurlijk even wat hoogte van, hè. Ja, nou oké. Okay. Dus, uh, we will we, uh, yeah, we'll be continued. Yes. Dus, wat is het een beetje voor, voor jullie vandaag, jongens? Ja, nou, hartelijk bedankt. En, uh, ik hoop dat jullie weer een beetje op de hoogte zijn van, van de laatste minuutjes in ieder geval rondom uh, onze sterren. Yes. En, uh, en volgende week hou ik jullie weer op de hoogte van de nieuwe dingen. Helemaal top. Hé, hey, Henry, barbecues en uh, ik spreek je volgende week weer. Dankjewel, nou, ja, jongens. En iedereen thuis wil ik wel. Een heel fijn weekend. Uh, lekker achter de bal natuurlijk, lekker trots erbij. En, uh, en niet, niet, niet, niet, niet te zacht natuurlijk, zoals ze zei. Morgen is in ieder geval gezond weer op. Oké, okay. uh, <laughs> wijze woorden, daar sluiten we mee af. Henry, dankjewel. Hè. Okay. Oh, en. Entertainment View met nu de nieuwe single van Rigby. But we never stray And me. Milo natuurlijk bekend van de hitte EO uh, Technology die hij trouwens nooit meer wil spelen omdat hij hem zo vaak al heeft gespeeld dat hij hem al helemaal zat is. En Milo is uh, terug met een nieuwe album genaamd Noord South. En uh, You and Me In My Pocket is de nieuwe single. En dan voerde je Rigby. En uh, Rigby heeft ook een nieuw album Solid Ground. En uh, hun eerste nieuwe single heet Fire. En goed nieuws, nog meer goed nieuws voor uh, Rigby. Want Rigby is namelijk het nieuwe gezicht van het biermerk Groels zo goed, dus uh, Rigby' nieuw album Solid Ground. Goedemiddag, Entertainment For You. Zometeen de Crusaders, dat is zo'n lekker plaatje. Streetlife, maar nu eerst naar mijn favoriete artiest aller tijden. Die nummer stond op het album Off The Wall. Dit is Michael Jackson, Rock With You. Girl, close your eyes. Let that rhythm get into you.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 Zeg, Crusaders uh, Amerikaanse band die in uh, vooral de jaren 70 actief waren De plaat uh, uh, Street Life dus, kwam uit uh, 1979 en uh, was hun grootste hit zo, we zijn aan het einde gekomen van Entertainment for You. En uh, we gaan uh, langzamerhand uh, vol het weekend in. We zijn eigenlijk het weekend al in, maar de avond gaat nog beginnen. Morgen zondag. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we terug. Dit is Alex Caudino.